te met het NOS journaal. Op veel bouwplaatsen waar wordt gewerkt in opdracht van woningbouwcorporaties wordt onveilig gewerkt. Dat zegt de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Die controleerde ruim 300 bouwplaatsen. Bij meer dan twee derde van de controles werd geconstateerd dat het werk onveilig of ongezond was. Vaak waren de bouwvakkers onvoldoende beschermd tegen vallen of moesten ze te zwaar werk doen. De inspectie en de brancheorganisatie EDES gaan de woningcorporaties beter informeren over de veiligheidsregels. De landelijke huisartsenvereniging krijgt een boete van bijna 8 miljoen euro omdat de vereniging de vestiging van nieuwe huisartsen beperkt. De Nederlandse mededingingsautoriteit zegt dat de LHV haar leden adviseert alleen een nieuwe huisarts in de regio toe te laten als de huisartsen die daar al zitten het ermee eens zijn. Twee functionarissen van LHV die voor het advies verantwoordelijk zijn krijgen een boete van 50.000 en 25.000 euro. De huisartsenvereniging zegt dat ze zich niet herkent in het beeld dat de LMA schetst en dat een huisarts zich op iedere plek moet kunnen vestigen die hij of zij wil. De LHV gaat in beroep tegen de miljoenenboete. In het voortgezet onderwijs wordt vandaag gestaakt. Leraren protesteren tegen de verhoging van het aantal verplichte lesuren en de inkorting van de zomervakantie. De actie is georganiseerd door de vakbond Leraren in Actie. Die verwacht dat zo'n 1500 leraren op het plein in Den Haag komen demonstreren. De Lerarenstaking duurt drie dagen. Twee Nederlandse vrouwen die op een tandem door Argentinië reisden zijn bij een verkeersongeluk omgekomen. Ze werden geschept door een vrachtauto. De chauffeur is gearresteerd. Hij wordt verdacht van dood door schuld. Mogelijk is hij in slaap gevallen. De Nederlandse vrouwen begonnen half december aan hun fietstocht door Argentinië. Het weer, bewolkt en af en toe wat regen of motregen. Middagtemperatuur ongeveer 9 graden. Morgen bewolking, af en toe wat zon. Het blijft droog en ook dan een graad of 9. Dit was het. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan 35 files, bij elkaar 150 kilometer. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort bij de Afritbundschoten, 5 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidsendam en Hoogmaaden, 7. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp, 6. A12 Den Haag richting Arnhem tussen Woerden en knooppunt Ouderijn, 10. Vanuit Arnhem tussen Veenendaal West en Maarsbergen, 6. A20 vanuit Hoek van Holland is dicht bij Maasdijk, dat komt door een ongeluk. A20 naar, naar Gouda staat bij Rotterdam Centrum 7 kilometer. De andere kant op is een ongeluk gebeurd bij Knoop en Terbrechtseplein. Daar zijn twee rijstroken dicht. En de A28 zwollen richting Utrecht tussen Nijkerk en Soesterberg 17 kilometer. Tot zover de verkeers. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker?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 Zo knallen we uur 2 van Zandvoort op zaterdag Met Was Not Was uit de jaren 80 En Walk the Dinosaur ZFM voor Zandvoort en de regio. Jawel, wat gaan we in dit uur allemaal doen, Albertje? Nou, uiteraard uh, zou ik pen en papier bij de hand houden. Want uh, om half vier hebben we weer de evenementenagenda. Uh, we, verder hebben we in dit uur uh, even kijken. Uh, nog veel uh, nieuws uit Zandvoort. We kijken even vooruit uh, wat uh, 2012 weer aan evenementen uh, voor ons in petto heeft. En uh, wellicht dat we straks even gaan schakelen naar uh, Gilles Fransen. Want uh, om vijf uur begint daar Disco Ice op de ijsbaan. Met DJ Roy e en DJ Roy 2 bij ZFM de ZFM'ers. De Royce. De Royce. De Boy's Royce. De Royce boys. Roy's. De Roy's boys. <laughs> nou ja, goed. Wat het allemaal inhoudt precies, dat uh, gaan we kijken of we daar Sjul Frans of Rijn telefoon kunnen krijgen rond de klok van half vier naar de evenementenagenda. Uh, verder natuurlijk nog veel lokaal nieuws en in het laatste uur hebben we natuurlijk veel sportnieuws. Dus ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand en blijft u luisteren naar ZFM op de zaterdagmiddag. En hey, we hebben natuurlijk heel veel lekkere muziek voor je in petto. Ook het komende uur bij Sofort op zaterdag. Houd de radio op de Zandvoortse radio zou ik zo zeggen 106.9 en 104.5. Uiteraard ook op Text TV kanaal 40 als je digitaal kijkt. <middels> zijn origineel van deze single van Roxette en ze hebben hem in een nieuw jasje gestoken uh, alweer een aantal jaren geleden dat was de groep, die heet het is uh, inmiddels kwart over drie geweest, Zandvoort op zaterdag, op jouw lokale radio. Albertjan. Ja, en ik wil nog even terugkomen op uh, de jaarwisseling. Natuurlijk voor vele mensen een groot uh, feest, maar de afgelopen jaarwisseling is in Zandvoort is niet al te rustig verlopen. Weliswaar zijn er voor zover bekend en gelukkig geen persoonlijke ongelukken gebeurd. Maar volgens de gemeente is er buiten de extra veegkosten alleen al aan straatmeubilair 10.000 euro schade ontstaan. Er zijn veel afvalbakken gesneuveld en een aantal verkeersborden. Ook is er in de aaien van de Molenstraat een zogenaamde zoutkist geruineerd. 10.000 euro is alleen de schade aan straatmeubilair. Hier zijn niet de veegkosten mee begrepen. Die ook behoorlijk kunnen oplopen. Wat mij betreft is die 10.000 euro dan ook een tussenstand. Want ik mis nog een aantal gesloopte afvalbakken. Al dus wethouder Zandbergen. Maar aan de andere kant heb ik ook een heleboel mensen. Ook op straat op 1 januari gezien. Gewapend met bezems en afvalzakken. Keurig en netjes. Die, en die wel het fatsoen hebben gehad om hun vuurwerkresten... ...op te bergen, waarvan akten... ...dus uh, dat, het kan ook goed... ...maar er zijn altijd een paar die dat uh, menen toch te moeten verstieren... ...en 10.000 euro is niet niks. Nee, zonder geld is dat. Zonder geld. 10.000 euro, zo de lucht ingevlogen hè, plus zo zou we maar zeggen. Plus de veegkosten erbij. Oh, dat maar goed, Diegenen die ze het wel hebben gedaan... De ...klasse. See ya. Zantvoort ook op internet. www.zfmzantvoort.nl zfm Street hoor je op de Zandvoorts Radio met I Can't Let You Go. Zo dadelijk ga je van ons krijgen de evenementagenda met natuurlijk uh, alle laatste nieuws over Disco on Ice. Ja, maar allereerst gaan we even kijken natuurlijk 2011 ligt nog maar net achter ons, maar 2012 schijnt ook al tenminste als je de, de, de lijst bekijkt een schitterend evenementenjaar te worden, want Zandvoort staat aan de vooravond van een groots evenementenjaar. Natuurlijk staan er enkele bekende grote evenementen op de kalender, maar er zijn ook twee nieuwe evenementen te noteren. Allereerst is daar op 24 20 maart, de 30 van Zandvoort. Een wandeltocht van 30 kilometer door de omliggende gemeenten georganiseerd door Le Champion. De start is op het circuitpark Zandvoort en de finish ligt in de Halterstraat. Nou, mooie finish Pierre, kan je juist niet voorstellen. Uh... De organisatie zoekt een medewerking met lokale partners om het parcours extra gezellig te maken. Een dag later is de eerste Lustrum editie van de Zandvoortse circuiten en het dorpsfeest in het centrum van Zandvoort. Ook voor dit Lustrum zoekt de organisatie, organiserende stichting Le Champion de medewerking van met lokale partners. Ga even naar Google, Le Champion, en ga even kijken naar de 30 van Zandvoort. Daarna komen we de eerste nieuweling tegen, namelijk Olympia's Tour door Nederland. De proloog op 14 en de start op 15 mei van dit befaamde sportevenement vinden plaats in Zandvoort. Om het extra aantrekkelijk te maken zoekt de gemeente nog mooie ideeën op sportief gebied. Dan uh, is uh, het de beurt aan de tweede nieuweling, de Caravaan. Een zomertheaterfestival dat gedurende een aantal dagen in Zandvoort voor de nodige cultuur zal zorgen. Met straatartiesten en optredens. Het is voor de eerste keer dat er een zomertheaterfestival wordt gehouden in Zandvoort. Voor meer informatie www.kcnh.nl www.kcnh.nl de organisatie is in handen van de cultuurcompagnie Noord-Holland. En die zoekt uiteraard samenwerking met lokale kunstenaars. En dan nog even een bericht over de korte baandraverijen. Dat is elk jaar weer een spannend. Gaat die wel door, gaat die niet door? Want dan is de harddraverij nog naastig op zoek naar medewerkers en bestuursleden. Zonder hulp is het niet op te brengen. Als er dit jaar een draverij georganiseerd kan worden... zal Zandvoort hoogstwaarschijnlijk in 2013 het NK binnen haar grenzen kunnen krijgen. Graag even contact opnemen met organisator Ton Ari. En wie kent hem niet? Ton Ariensen, de eigenaar en uitbater van. Café de Oomstee aan de Zeestraat. Als u genegen met een handje te helpen. Dus ga, uh, ga Ton helpen en uh, ja, zorg dat de korte baandraverij. ook dit jaar weer in Zandvoort wordt gehouden. Op de website van de VVV en de gemeente staat de volledige evenementenkalender 2012. Er zijn organisatoren die ieder jaar weer mooie, professionele, grote en kleine evenementen organiseren. Uh, vanuit deze interesse is het leuk om mee te doen. Neemt u daarvoor contact op met Hille Janssen voor meer informatie h.jansen-zandvoort.nl zandvoortnl -Zandvoort en uh, levert ook uw bijdrage en uh, zorgen dat die Korbanendraverij ook dit jaar weer gehouden kan worden in de Zeestraat oké, okay, nou begrijp ik ook de volgende plaat die je klaar had gezet wat moeten we daar <laughs> ja, nou natuurlijk maar even maar ik ben er wel hier is America and a Horse with no name On the first part of the was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and a sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of dat ze de korte baandraverij gewoon door blijft gaan, Albert-Jan. Ja, dat hoop ik Geweldig echt. Geweldig spektakel Hartstikke aan de C-straat. Geweldig evenement. Altijd een vele honderden uh, mensen uh, langs de baan en langs het parcours. En het is echt een feestje. Het is een hele leuke dag. Dus... Ik hoop echt dat hij, dat hij doorgaat. Dus mocht u zich als vrijwilliger aan willen melden, loop even naar Café Oomstee in de Zeestraat. Naar Tonariënsen. Naar Tonariënsen en meld u aan. Alsjeblieft, doe dat, want dan hebben we weer een mooi evenement in Zandvoort. Dat bedoel ik. Over evenementen gesproken, wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen? <laughs> hey. eh, nou, Bruggetje gaat ook steeds ja, Geweldig, ja, Geweldig, hè, geweldig. Natuurlijk beginnen we vanmiddag om uh, vijf uur met het grote discofeest op de ijsbaan. De uh, Roy Boys, dat zijn de twee uh, dj's, die beginnen vanaf uh, vijf uur op de ijsbaan. Uh, Half vijf zelfs. Half vijf al. Half vijf, half vijf al discomuziek ten gehore te brengen. Morgen, het is vanmorgen al gemeld in, uh, in Goedemorgen Zandvoort, de, nieuw, nieuw, de nieuwjaars surfwedstrijd. De strand de Haven van Zandvoort. Dat uh, evenement begint al reeds om half negen en het duurt tot vijf uur. Dan gaan we, kunnen we ook naar het circuit, want daar begint om drie uur de nieuwjaarsrace en uh, die eindigt wederom in het donker. Want traditioneel vormt de nieuwjaarsrace ditmaal morgen het startpunt van het nieuwe racejaar op Circuitpark Zandvoort. Het gratis te bezoeken race even ...telt als tweede wedstrijd van het Winter Endurance Kampioenschap. Speciaal aan een nieuwjaarsrace is uh, dat uh, de enige race in Nederland is... ...die deels in het donker wordt verreden. Nogmaals, de toegang tot de nieuwjaarsrace is gratis. Duinen hoofd en hoofdtribune en paddocks zijn vrij toegankelijk. Bezoekers die met de auto komen... ...kunnen de auto voor 6 euro op het parkeerterrein... ...achter de hoofdtribune parkeren. Tot zover de nieuwjaarsrace op het Cyclic Park Zandvoort. En zoals reeds gemeld op 11 uh, januari... ...de kerstboomverbrandering... Uh, op het strand ter hoogte van de rotonde En dat begint om half acht Ook een mooi evenement om uh, bij te zijn Ook altijd leuk, gezellig Houd ja. je drankje alle... van fikkie stoken, fikkie stoken. <laughs> fikkie En dan stoken. mag het <laughs> uh, toezicht oog van onze brandweer Uiteraard dus, uh, Die let hem goed op En uh, die zorgen ervoor dat alles uh, gladjes verloopt cool. Een hartstikke leuk evenement Echt. Als je er nog nooit heen geweest bent Ga er een keer heen, want het is hartstikke leuk Ja, en we horen het uh, om half drie in het uh, weerbericht Blijft lekker weer Dus ook tijdens de verbrand. ...hebben we gewoon heerlijk uh, lekker weer. Zo dadelijk om half vijf uh, gaat het beginnen. Disco on Ice in het uh, centrum van Samvoort. En aangeschoven is uh, inmiddels... Timing hè? Timing. Franse. <laughs> Jules, hey, is de organisator goedemiddag. van goedemiddag. dat geweldige festijn. Goedemiddag Ziel. Hey man. Hé. Hey. Wat, wat gaat er allemaal Jules. gebeuren vanmiddag? ga lekker dicht bij de microfoon zitten. Nou, wat er gaat gebeuren is als volgt. Uh, we gaan een leuk feestje vieren. Wat hopelijk uh, in de volgende, in de eerstkomende jaren... ...vervolg gaat krijgen. Wat we gaan doen, we doen van 5 tot 7 een kinderdisco ja. waar leuke prijsjes aan verbonden zijn. We hebben een jury We staan er uit uh, Klaas Koper en Betty. Ik weet Betty de achternaam even niet, sorry Betty. Betty van Vorst? Dat bedoel je, ja. Petsy bedoel je? Ja, Petsy voor Inti. Petsy oh, voor Inti. oké. Okay. <laughs> nou, die gaan het geheel jureren en dan. Uh, als de kinderdisco voorbij is, kunnen ze uiteraard gewoon blijven schaatsen. En dan hoop ik dat alle papa's en mamas en opa's en oma's... en alle gezellige mensen uit Zandvoort uh, het feestje verder komen. 4 tot 12 uur. En Sjoen, hoe, hoe gaat dat, die kinderdisco? Gaan ze lekker uh, het ijs op en dan gaan ze, uh, gaan ze ondersteboven hangen of zo? Of, nee, of, uh, nee, gaat nee, Dat weet, ze, er allemaal gebeuren. Ze, ze kunnen gewoon een kaartje kopen en dan uh, krijgen ze hun, hun schaatsjes bij. En dan hebben we een goodiebag voor ze. Ze krijgen lekker... Uh, ze kunnen een oliebol, uh, gesponsord door... Uh, de uh, one, one and Only. Harry. Harry, Olibol. <laughs> Precies, en er zit een uh, zakje chips in en een snoepje en een drinkje en een drinkje. En uh, nou, dan kunnen de kinderen gewoon lekker uit hun dag gaan op het ijs. Joh, je hebt heel veel uh, Roy's ingeschakeld, hè, geloof ik. Voor, uh, ja, dat. Uh, <laughs> we, hebben, uh, we hebben een overschot aan roy's. De Roy Boys. Oké, okay, ja. maar het is niet alleen voor de kinderen wat je al zei, wat je wilde gaan vertellen eigenlijk, maar ook voor de ouderen. Ja, dat, uh, om tot 12 uur, van 8 tot 12 wordt er gedraaid door DJ Bed Koster. En dan uh, we maken we er gewoon een gezellig feestje van en dit geheel is allemaal uh, op opgekomen uh, als poepen, zeg maar. Ja, nee, dat is En niet, dat nee. doen we allemaal, uh, de Nobijners en ik hebben dat georganiseerd. Ja, en het is voor het ijsbaantje, voor het behoud van het ijsbaantje. Daar doen we het voor. Helemaal geweldig. mensen interessant Geweldig, ziel. Geweldig leuk. initiatief. Hartstikke leuk. Ik hoop dat er een heleboel jeugd op afkomt en ook een heleboel oudjes en oude run. Ja. En dat het een gezellig feest wordt. En ik hoop dat jullie ook nog even zien vanavond. Uiteraard. Wij gaan even de schaatsen aandoen. Ja, dan. We bedoel, nee? de de de, dat de boy. Dan een... de maar dan mogen we pas vanaf. Uh, CNA, ja, 7 nee, ja, Nee, wij he? gaan om vijf uur even kijken bij de Roy Boys. Ja. Bij de Roy Boys. Oké. Okay. <laughs> Oké. Okay. Okay. Ja, ik ga weer door, want ik moet nog een hoofd doen. <laughs> Veel he. succes. Oké, komt alle. Ja, <laughs> uh, <okay, nee, laughs> dan. Dankjewel. Dat was Gilles. Dat was, uh, was, Dat was voor ons. Nou, al de disco gesprekken, Die hebben we klaarstaan hoor. D-I-S-C-O. -S -S Hier is Ottawaan? I'm yeah. yeah. In walls. Around midnight, I heard him shout, unfaithful one. And I knew right then the axe was gonna fall. It's because of me. It's because of me. I heard him shout, who is he? She mumbled low. He said,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 Silence, I can hear them. Break. Juist van Gilles uh, Fransus. dadelijk om vijf uur gaat het gebeuren bij de IJsbaan in het centrum van Salvoort. Dan hebben we disco aan huis. Met, met chips en met chips en al Met chips en al Leuk voor, uh, voor de kids. Ga erheen. Ga lekker mee schaatsen, meedozen. Heerlijk. Vanaf vijf uur. En het gaat uh, nog wel eventjes door tot, uh, tot de late uurtjes. Want de ouderen die komen ruimschoots uh, aan bod. En daar hebben ze DJ Bert Koster voor ingehuurd. Ja. En voor de kids hebben ze DJ Royce. De Roy Boys. De Roy Boys. De Roy Royce. Goed, uh, even kijken. We gaan even kijken vooruit op zaterdag 28 januari geeft theatergroep Los Zand een voorstelling voor familie, vrienden, bekenden en geïnteresseerden. Los Zand is een improvisatietoneelgroep die is ontstaan uit de cursus Theatersport slash improvisatietoneel die kan worden gevolgd bij Pluspunt. Theatersport, zoals deze vorm van toneel ook wel heet, werd tot grote hoogte gebracht door de bekende groep De Lama's die landelijk bekendheid kregen door de te televisieprogramma's bij omroep BN. Improvisatietheater is een genre op zich. Pluspunt gevestigd aan de Fremingstraat 55 in Zandvoort. Dus zaterdag 28 januari, aanvangvoorstelling 8 uur. En de zaal gaat om kwart voor 8 open. De entree is gratis, de consumptie is echter niet. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar goed, leuk. Heb jij zin in uh, vrijdag de 13e? Als jij dan dat vraagt, dan heb ik daar ja, zin in. Ja, ik heb er zeker zin maar... in. Want dan komt de top 100 van 2011 langs uh, bij CFM. Oké, okay, live hè? Helemaal live vanaf uh, 9 uur s ochtends tot. Uh, de vijf uur smiddags, dat mag je gewoon niet missen. Nee, met DJ's George Van Dam, Rob Harms en DJ Zorro. Oh, my sorrow. <laughs> Oké. Okay. Hey, we hebben hem weer gevonden. Hey, hey. hier is Van Kessel. De stad, wil weg van alle stress. Verlangen naar wat rust, weet ik een goed adres. Familie en vrienden, liefde en aardig vuur. Kriebelt ze mijn buik, heen met de natuur. Ik ben niet met volle teugen, ze kies, of de kroeg. Dromen in de duinen, het feest Ik heb hou van jouw je mee moet doen, aan de zee? Echt van alle zorgen, die lacht als dit de storm. De golven van de zee, wat is jouw kracht enorm? Het vol vloed, je lange gouden strand, ik voel me weer dat kind, Spelend in het zand. Hij, hey, hij, hey, hij, hey. niet met volle hij, het circuit strand op de groeg Dromen in de buien Een feest tot mooi. Hier is het allemaal. allemaal, we delen dat gevoel Route Die je elke vrijdagmiddag tussen drie en vijf hoort bij CFM. Gepresteerd uiteraard door collega George Van Dam. Dezelfde man die Euroje in 2011 weer voor je samengesteld heeft. En die wordt al vrijdag uitgezonden. Aankomende vrijdag, 13, 13 januari, vrijdag de 13 uur, verzinnen we het gewoon. Ongelooflijk. Vanaf 9 uur s ochtends kun je de top 100 van 2011 horen. We hebben hem nog te goed voor je gehouden in het afgelopen jaar. En aankomende vrijdag gaat het. Uiteindelijk toch nog gebeuren Ja zeker, ja, ja, zeker. Nee, Helemaal goed Nee dat wordt een leuke dag Dus hou je radio zeker op 13 januari uh, Op, aan en uh, luister van 9 tot 5 De CFM top 100 van de Euro Breakdown Samengesteld zoals je al zei Door George van Dam Wie is George ook alweer? Ja. Oh, die. Oh, je bent een heikel. <laughs> George, je bent een heikel. <laughs> nee hoor, maar dit wordt een uh, lekkere, swingende dag. Goed, nog even het volgende bericht. De komende zondag speelt op het uh, complex van de Zandvoortse Hockeyclub de traditionele nieuwjaarswedstrijd plaats. Een team van de gemeente Zandvoort, bestaande uit politici en ambtenaren, zal het dan opnemen tegen een team van ZHC. De wedstrijd is onderdeel van een aantal activiteiten rondom de jaarwisseling en staat al vele jaren op de agenda. Stevast is er tussen de beide speelhelden het serveren van warme chocolademelk al dan niet met, of zonder hè, juist... De wedstrijd begint om half drie en de afloop is natuurlijk een gezellig samen zijn in het clubhuis. Dus wilt u politici en ambtenaren zien uh, hockeyen Ga dan uh, morgen naar de hockeyclub Zandvoort. Helemaal goed, tot zover uur. Twee alweer van uh, z'n op zaterdag. Tijd vliegt voorbij, hè? Gewoon. Niet geloof ik Oh, Ik kom net niet uit hoor, dus zo'n dadelijk krijg je nog een klein stukje van een andere plaats. <laughs> Dacht ik het te hebben? Nou, mag niet. Nee. Dit is Star Point. Strekker tot Desire. ZANG